10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Den Haag is bij de arrestatie van een overvaller een politieman gewond geraakt. Hij werd een paar keer door een omstander in zijn gezicht geslagen. Na een overval op een tabakswinkel wilde een agent in Burger... de vermoedelijke overvaller arresteren. Hij voelde zich daarbij genoodzaakt twee waarschuwingsschoten te lossen. Er ontstond een worsteling. Onduidelijk is of de omstander die zich met het gevecht bemoeide... wist dat het om een politieman in Burger ging. Ook is niet duidelijk of de man bij de overval betrokken was. In de riolering in Raalte in Overijssel zijn insecticiden geloosd. Er is volgens de gemeente geen gevaar voor de volksgezondheid. De giftige stoffen zitten alleen nog in een deel van de riolering van een bedrijventerrein. Het is de bedoeling om dat afvalwater morgen met tankwagens af te voeren. Het gif is vermoedelijk geloosd door een bedrijf dat vlooiebanden maakt... In Zaandam woedt sinds het begin van de middag een grote brand in het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Korpsen uit de omgeving helpen met blussen en er zijn ook twee blusboten ingezet. De gemeente Zaanstad denkt dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Vanmiddag werd een Russisch sprekende man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting. In de Eredivisie Voetbal heeft FC Twente punten verspeeld. Tegen Herakles kwam de ploeg kort na rust op voorsprong... maar het werd in Almelo in de 92 minuut gelijk. Door het gelijkspel zakt Twente naar de derde plaats op de ranglijst... met twee punten achterstand op PSV. De Eindhovenaren wonnen in Doetinchem met 3-1 van de Graafschap... en staan nu drie punten achter op koploper AZ. Heerenveen RKC eindigde in een 1-1... en in Nijmegen won Roda JC met 2-1 van NEC.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. Met Ronald Boot. Nog een goedenavond. Vier wedstrijden zitten erop. Ajax Nakken is nog bezig en die houdt kant. 18 om 4 doelpogingen in het voordeel van Ajax. Maar het staat slechts 1-0. En dat doelpunt door Sulemani in de eerste helft gescoord is een belangrijke. Maar Ajax is er nog niet. Kreeg een enorme kans via Vertongen die alleen op de keeper afging. En nu komt de volgende kans als de bal van Anita verschrikkelijk slecht is op Lodero. Dit moet je als topclub kunnen uitspelen. 3 tegen 2. De paas is gewoon heel slecht van de zeer teleurstellend spelend, en dat is een understatement, Anita. Die uh, nog altijd in het veld staat, maar het zou me niet verbazen als die zo dadelijk gewisseld gaat worden door Dico Koppers. Een jonge, talentvolle jeugdspeler van Ajax. bezit voor Ajax via Vertongen, die dus een enorme kans kreeg op 2-0. En dus uh, eigenlijk de verlichting had moeten brengen bij uh, Ajax. Ik zie een andere wissel zich klaarmaken. Is dat Serrero, daar lijkt het uh, wel op. Het is, uh, uh, even kijken, ja. Tulani Serrero die zich gaat klaarmaken bij Ajax om in te vallen. Balbezit voor Ajax via Eno. Overigens, volgende uh, spandoek op vak 14. Ik zei al, een heel belangrijk vak, omdat daar de harde kern van uh, Ajax onder andere zit. Net was het uh, spandoek Van Gaal is magistraal, maar nu is er een spandoek uitgerold. Wij staan achter Kruif. Dus ja, wat je daar allemaal voor moet kopen, ik heb geen idee. Het lijkt uh, het ene en het andere tv-programma van de week wel. bezit voor Anita. Die speelt hem uh, naar Janssen. Jansenbal naar buiten, naar de zeer matig spelende Ebesidio. Die speelt omdat... Uh, Boerrichter toch wat rust krijgt voor die belangrijke wedstrijd aanstaande dinsdag tegen Lyon. Bal naar de rechterkant. Goeie paas op Van de Wiel. Gepaast door Theo Jansen van de Wiel aan de rechterkant. In balbezit speelt hem naar Soleimani in de veld. Soleimani naar Ebesilio. op strafschopgebied. met moeite terug op Soleimani. Soleimani probeert door die eh, enorme hechte verdediging van Nak Breda heen te komen. Dan wordt hem bal helemaal teruggespeeld op al de wereld. Al de wereld weer naar van de Wiel. Twee wissels gezien bij Nak Breda. Buis en Kolk zijn gekomen. Eh, Kolk voor de teleurstellende Schalk. En nu is het balbezit voor Vertongen. Die mag ver komen. Zit in het strafschopgebied van Nak. Brengt de bal voor het doel. maar dan staat er niemand van Ajax om die bal in te tikken. En dus kan Nak eventjes voor verlichting zorgen. Maar niet voor lang, want het is al meteen weer ingeleverd. De bal bij een Ajax-Ziet. In dit geval is het Eno die even draait. En de bal naar wereld geeft al de diepte in. Naar de Loderen overstapje is te moeilijk. Wordt overgenomen door NAC Breda. Goeie actie van Nak Breda via Leurling. Die de bal de diepte in probeert te spelen naar de doorgelopen schilder. Die overigens ooit nog een, een blauwe maandag in de jeugd bij Ajax heeft gespeeld. Schilder van Nac Breda kon de bal niet krijgen. En zo na bijna 65 minuten spelen, oftewel 20 minuten in de tweede helft... staat Ajax nog altijd met maar 1-0 voor tegen Nac Breda. In Ferry. Let's stick together. En we gaan naar Indy Out. Ajax Gele kaart voor Santi Kollok. Die even de rechterarm uh, uh, laten we zeggen, breed maakte. Hij maakte het breed met zijn rechterarm. Toevallig liep daar net uh, uh, een tegenstander. Zo wie al de wereld. En dat uh, betekende dat Paul van Boekel de gele kaart gaf aan deze invaller. Santi Kollok, de spits nu bij Nouk Breda. 1-0. Nog altijd een voorsprong voor Ajax. Maar het is. Ik, iets zegt mij dat dit nog wel eens een, een rare uh, uitslag kan gaan worden als Ajax niet heel snel die 2-0 gaat maken. Uh, het is Lodero die de bal heeft en de bal breed geeft op uh, Ebesilio. Ebesilio, Soleimani, Soleimani diep naar Ebesilio. En dan is het goed werk van Jordi Buis. die zich uh, uh, goed opstelt en de bal wel over de zijlijn speelt. De bal over de zijlijn speelt vlak voor dat diezelfde Ebesilio die amper een fatsoenlijke bal heeft geraakt. Terwijl wij Johan Cruijff... Uh, in beeld zien hier op deze schermen voor mij. Maar die beelden van Johan Cruijff worden angstvallig niet op de grote schermen vertoond. En ik denk dat dat wel eens een uh, kleine uh, hint is geweest van de directie. Van alles wat er ook gebeurt uh, mag je op die schermen zetten. Maar geen Kruif, want dan zou je toch het publiek misschien een klein beetje gek gaan maken. Het is opvallend dat wij dus wel op onze schermpjes voor ons op de perstribune beelden krijgen van onder andere Johan Kruif en van de Raad van Commissarissen. Maar op de grote schermen wordt dat absoluut uh, niet vertoond. Terwijl dat normaal gesproken wel het geval zou zijn. Als Nak Breda in de aanval is via Kees Luis. moet uitkijken. Ja, dat dacht ik al. want zit er en dan is Ajax weg met Serrero. Die speelt de bal de diepte naar... De linkerkant, het was Eno die de, naar Ebesilio speelt. Ebesilio, randstafschopgebied. Gaat hij nu wel een goede paas geven? Ja, dat doet hij. Maar dan kan uh, Serrero de bal niet onder controle krijgen. En kan Nac Breda uitverdedigen uh, via onder andere Florian Jozefso. Maar die maakt een overtreding. Vorig jaar nog af en toe in de selectie bij Ajax. Nu bij Nac Breda. Onder contract, tenminste als huurling. En uh, de vrije trap voor Ajax genomen. Eriksen in balbezit. Tweede helft weinig van gezien van uh, de Deen. Dus speelt de bal naar Vertongen. Vertongen gaat. Weer eens op avontuur. Speelt de bal dan naar Ebesidio. Is wel doorgelopen Vertongen om mogelijk die 2-0 te maken. Want daar zit men toch op te wachten bij Ajax. Als Vertongen de bal geeft aan Serrero. Serrero, goede actie. Naar Lodero. Lodero schiet, maar dat is een bal hoog over het doel van keeper Jellet en Rauwelaar. En zo zitten we met nog 20 minuten te gaan. Nog altijd op die 1-0. En zie ik op mijn schermpje voor me een hevig voeterende Frank de Boer. Eh, ze moeten beter aan voetbal. Ik uh, zie ook dat uh, Derry Boerichter aan het uh, warmlopen is. Hij zou uh, misschien nog wel eens een paar minuutjes in het veld kunnen komen. Om, zodat hij dan misschien in plaats van Ebesilio wel iets kan doen aan die 1-0 voorsprong. Want ze willen graag 2-0 maken zodat er vrijwillend richting Lyon kan worden uh, gelopen. Als hij is de bal heeft gegeven. Uh, Via Serrero op het middenveld speelt de bal naar Eriksen. Eriksen meteen kaatsen naar Lodero. Lodero door naar Soleimani. Goed gedaan. Soleimani speelt de bal binnen door naar Eriksen. Een 1-2'tje. Maar net niet start zag er wel goed uit. Wordt met heel veel moeite door Gorter weggewerkt die bal. Via uh, uh, over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Ajax. Misschien dat het iets gaat opleveren als de hoekschop snel genomen is door Ebisilio. Krijgt hem terug van Eriksen. Ebisilio naar Lodero. Bal richting tweede paal. En dan heel simpel gekopt. Goed gekopt door Botteguin in de handen van zijn keeper. Wordt de bal meteen uitgetrapt. En dat is gevaarlijk. Want de bal gaat richting Anita. Maar die zit er goed tussen. Santi Colle keek de verkeerde kant op. En dan kan Ajax via Vertongen uitverdedigen. Vertongen zoekt de vrijstaande man. Vindt hij in Eriksen. Eriksen, Lodero. Goed gedaan. Lodero, goede invalbeurt Maar nu een matige paas in de diepte. Want. Ter Rauwelaar uit zijn doel geleidend kan de bal oppikken voordat Soleimani hem onder controle krijgt. En nu eens kijken wat Ter Rauwelaar met die bal doet. Hij gooit hem en doet dat goed op Robert Schilder. Die wordt opgevangen door Serrero op de middellijn. En dan moet Schilder die bal snel spelen. Doet dat in de voeten van Van der Wiel. En al de wereld die dan de aanval gaat opzetten. De volgende aanval voor Ajax. En Ajax is wel constant in de aanval. Heeft ook veel meer balbezit. Iets van 70 op 30 procent. Maar zolang het 1-0 staat En daar weet FC Twente nu ook alles van, is het gevaarlijk tot de laatste momenten. Als nak nog een keer, of nog een keer, dat zal nog wel vaker gaan gebeuren, in de aanval gaat. Nu een overtreding gemaakt wordt op Schilder. Nak een vrije trap heeft, nog 18 minuten te gaan. 1-0, Ajax leidt tegen Nak Breda. Ja, en die zei al wat dat betekent, weet ook FC Twente. Want dat kwam in blessuretijd nog gelijk nadat het uh, een groot deel van de wedstrijd had voorgestaan door een goal van Wisschoff. Maakte Leren Duarte in de blessuretijd dus gelijk. Filip Koker praat met de doelpuntenmaker. Wat duurde dat lang hè, voordat die bal was uitgerold naar dat hoekje? Ja, ik raakte hem eigenlijk zacht. Maar uh, ja, hij zit erin als trainen, het belangrijkste. <laughs> ja, en zo bewijst het Marius. Uh, ja, hij mocht voor maar één keer goed te vallen hè, in de slotfase. Ja, zeker. Ja, je ziet, uh, we sporen een goede eerste helft. En in uh, de ja, tweede helft uh, ging het uh, iets moeilijker. Maar ja, uh, we hadden in de kleedkamer mogen zeggen, gewoon blijven geloven. En uh, gewoon voorgaan. En dan zie je gewoon dat die 1-1 uh, Dan zijn we daar trots op. Maar bleven jullie er nog in geloven? Want Twente was echt wel beter in de tweede helft. Uh, ja, de tweede helft uh, waren wel wat beter. Maar uh, we bleven gewoon erin geloven. Je zag op het einde dat we toch uh, die uh, kansen creëerden. Ja, je ziet, hij gaat gewoon erin. Noorten, de maker van de 1-1. En dat was dus een teleurstelling voor de coach van Twente, Co Adriaanse. Beschouw je dit ook zo als een anticlimax? Ja, overwinning uh, was eigenlijk uh, al behaald. We zitten in blessuretijd. Hebben daarvoor al twee tot drie mogelijkheden laten liggen om 2-0 te maken. Uh, een ingooi. Nou, een ingooi op uh, de helft van de tegenstander... Dat moet altijd leiden tot, tot weer een ingooien. Of in ieder geval tot balbezit en niet tot uh, balverlies. Kan je het wijten aan concentratieverlies in zo'n laatste minuut? Uh, dat niet. Ik denk ook slimheid. Hè? Slimheid. Uh, nu nam Dwight deze bal. Uh, je kan de bal ook laten liggen dat Dwight uitzakt naar links. En dat een middenvelder het doet. Dan heb je natuurlijk twee mogelijkheden. En dan kan je hem teruggooien en je kan hem diep gooien. En dan moet je hem altijd diep gooien aan de buitenkant richting koornervlag. En daar proberen weer in ingooien te forceren of balbezit te houden. Zo wordt dat in de regel uitgespeeld. Ja, je moet eigenlijk, als je beter bent in de tweede helft... en dat waren jullie, dan moet je zo'n wedstrijd kunnen doodmaken, toch? Nou ja, je moet uh, eigenlijk nog een doelpunt maken. We hebben Peter heeft nog een hele goede kans gehad bij de tweede paal. Uh, Willem, alleen voor de keeper. Luc nog, uh, die wilde combineren met, met uh, Danny Landzaat. Dus 2-0 hadden we ook al eerder kunnen maken en dan is het inderdaad afgelopen. Hoe, uh, hoe beschouw je de schade die Twente hier oploopt? Ja, hier moet je natuurlijk winnen. Als je kampioen wil worden, moet je hier uh, wedstrijden winnen. En uh, we hebben dus twee punten laten liggen die we eigenlijk hadden kunnen halen. Is dit verwijtbaar voor jullie? Ver? Verwijtbaar aan, aan spelers? Of? Nou, nee, nee, ik vind de, de instelling van de spelers prima. Uh, het spel was... Uh, het, het is sowieso altijd moeilijk natuurlijk hier. AZ heeft hier ook in de laatste minuut 1-0 gemaakt. Uh, elke ploeg heeft het hier moeilijk. Uh, nou, zeker in de tweede helft waren we de betere partij. En hadden we de wedstrijd gewoon moeten winnen. En dat zei Co Adriaanse naar de 1-1 van FC Twente uit bij Herakles. En ja, die 1-0, die kan nog 1-1 worden. Uh, Ajax-Nak en die houtkamp. Ja, 1-0 nog altijd in het voordeel van Ajax kwartiertje nog te gaan. We gaan een wissel krijgen. En ik denk een, een wissel die toch ook wat zegt. Want Ebisilio gaat er denk ik uit. Dat, dat kan haast niet anders. Maar Boerrichter gaat er in ieder geval komen. Dat is uh, één ding dat zeker is. Straks gaat het bord omhoog. En uh, dat betekent toch dat uh, de boer er niet zeker op is. Ik uh, denk dat als hij bij 2 of 3-0... had die Boerrichter niet gebracht. Die licht geblesseerd was. En inderdaad, Ebisilio gaat eruit. Uh, dan had die Boerrichter niet gebracht. Met het oog op aanstaande dinsdag de wedstrijd tegen Olympique Lyon. Die zo belangrijk uh, wordt. Omdat een uh, gelijkspel gewoon betekent. Normaal gesproken... Uh, ook 0-0, maar 1-1. Zeker dat je de volgende ronde bereikt in de Champions League. En dat wil Ajax zo graag overwinteren in de Champions League. Want in de competitie ziet het er niet goed uit. 11 punten achter AZ. En ook vanavond heeft Ajax het gewoon moeilijk tegen Nac Breda. Dat het absoluut geen grootse ploeg is hoor. Dat is echt een, een, een, van de, het, het rechte rijtje. Het rijtje. Niet echt tegen kandidaat. Maar ook geen grootse ploeg. Maar in die laatste 12-13 minuten kan het nog wel spoken voor Ajax. Nu gaat de bal de in. Kan Leurling de bal binnenhouden? Dat kan hij. Hij staat in de buurt van de rechter cornervlag. En speelt de bal via zijn tegenstander over de zijlijn. Die tegenstander was Jan Vertongen. Mag Leurling zelf gaan gooien. En het is opvallend dat de afgelopen 5 tot 10 minuten... Nac Breda steeds meer opschuift richting het doel van Vermeer. Nu de verre inboor van Leurling komt in het strafschopgebied terecht. Maar wordt eruit gekopt. Is het weer erin koppen. Maar een overtreding geconstateerd van Jordi Buis. Een van de invallers bij Nac Breda. En dan mag Ajax eventjes uh, ter opluchting een vrije trap nemen. Het uh, middenveld wordt nu gewoon overgeslagen door Nakbreda. En men laat uh, verder iedereen lopen. Is het Eriksen op Soleimani? Soleimani probeert Lodero te bereiken. Lukt niet. Alles en iedereen gaat onderuit. En dan is uiteindelijk Eno die als de kruiddampen opgetrokken zijn de bal heeft. En hem aan uh, Boerichter reed. Kijk, dat zijn lekkere paasjes van Boerrichter op Anita. Anita loopt veel te lang met die bal. Krijgt dan ook nog een hoekschop. Daar heeft hij mazzel bij. Want uh, ik denk dat de bal niet geraakt is uh, door uh, Bayram. Maar toch geeft Van Boekel een hoekschop. Nou, dan zal Bayram hem inderdaad wel geraakt hebben. Maar ja, dat klopt. Inderdaad, zie ik nu in de herhaling. Een hoekschop voor Ajax. Maar dat had sneller gemoeten. Door Anita door die bal voor te geven. Nu levert de slechts een hoekschop op vanaf de linkerkant. Twaalf minuten nog te gaan. 1-0. Aijsleid, doelpunt in de 36e minuut Sulemani. Eriksen met de hoekschop vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Daar gaat die bal richting tweede paal. Daar komt Rouwelaar, Makkelijke vangbal. En dan kijkt hij meteen. Jozefzoon loopt vrij. Maar hij durft het niet aan om die bal in één keer te geven. Nu dan in uh, na wat uh, wachten en kijken. Speelt hij de bal wel op Santi Kolok. En Santi Kolok heeft de bal. Gaat uh, loop met die bal. Brengt hem naar de rechterkant. Naar Bayram. Bayram heeft de bal in de buurt van het strafschopgebied aan de rechterkant. Met het linkerbeen brengt hij de bal voor. En het is dat Santi Kollek die bal niet goed raakt. Want nu gaat de bal langs het doel. Maar als hij hem ook maar een klein beetje raakt dan kan hij er zomaar invliegen achter Vermeer. En dit is precies het gevaar waar ook het publiek zo'n 50.000 man in de Amsterdam Arena zo bang voor is. Want je hoort het. Dat het stil wordt. Je hoort gewoon dat het stiller wordt in die arena. Dat men een beetje angst begint te krijgen van het zal toch niet gebeuren. We zijn zoveel sterker dan Nac Breda. En dat we dan uh, nog uh, een gelijk spelletje weg gaan geven. Als Kees Luiks de bal kwijtraakt. En nu Jan Vertongen met grote stappen over de middenlijn gaat. Met bal aan voet. Vier tegen vier. Jan Vertongen nog altijd. Randstrafs op gebied. maar Kees Luiks is teruggekomen. En pikt de bal af. En dan is het uh, overname door Bottigin. Bottigin speelt de bal op Schilder. Schilder de bal de diepte in op Santi Kolk. Kolk de bal. Kan hij er langs komen? Nee, Serrero zit er net tussen. Maar schiet de bal naar Leurling. Dan Kolk, buitenspel. Oei, dat is op het randje hoor. Dat uh, Santi Kolk buitenspel staat. En dan mag Ajax in de handjes knijpen. Want Santi Kolk ging anders alleen op Vermeer af. Het is een leuke slotfase. En die slotfase is al uh, ingegaan met nog 11 minuten te gaan. Als Kees Luijks de bal heeft opgevangen na een slechte uittrap van Vermeer. Speelt de bal op Schilder. Schilderbal bal naar buiten naar Jozefzoon, de invaller. Jozefzoon met Van der Wiel. Die kennen elkaar. Uh, Jozefzoon probeert het op snelheid te doen. En doet dat heel redelijk. Komt bij de Kom en houdt de bal in het strafschopgebied binnen. Maar zit in de buurt van de achterlijn. Gaat nog wat leuke bewegingen maken. Zoals een andere grote linksbuiten dat ook ooit deed. Piet Keijzer, hij is er langs. En dan heeft Ajax ook mazzel hoor. Want hij fluit afscheidsrechter in het voordeel van NAC Breda. Maar zoon was er langs. Ging richting het doel. En dan krijgt hij wel een vrije trap mee. Maar dit was toch een uh, te snel gefloten vrije trap door scheidsrechter Van Boekel. Want Jozef die was er langs. Ja, en dan geeft Van Boekel nu wel een gele kaart aan Van de Wiel. En Van de Wiel zegt... Ja, ja, dat, ja, je kunt me wat. Dit doet Van Boekel puur omdat er anders een mogelijkheid was ontstaan voor Nak Breda. Het was helemaal geen zware overtreding van Van der Wiel. Maar hiermee wil hij aangeven: ja, het was een zware overtreding. Moet hij een gele kaart voor geven. Dus daarvoor heb ik gefloten. Maar Nak is hier niet blij mee. Want de vrije trap is vanaf de linkerkant. Terwijl Jozef Zoon. Uh, uh, al voor het doel was om een hele grote kans te, voor te bereiden voor Nac Breda. Nou goed, de vrije trap dan vanaf die uh, linkerkant. Kijken wat daarmee gaat gebeuren. Als Jordi Buis daar onder andere staat... gaat uh, Jozef Zoon richting de eerste paal. Kees Luijks kan goed koppen, staat uh, in de buurt van de keeper. Daar komt die bal en die gaat maar gerakelings langs het doel van Vermeer... aan uh, de rechterkant van de paal, de verre paal. Dat was aardig ingeschoten door Jordi Buis. maar uh, helaas voor uh, Nac Breda... Gaat die bal langs het doel. En blijft het echt heel erg spannend hier in de arena. Als Ajax probeert uit te verdedigen. En doet dat niet goed. Eriksen raakt de bal kwijt. Speelt hem even terug op Buis. Buis wordt opgejaagd door Soleimani. Speelt de bal terug op Jelle Ten Rouwelaar. Ten Rouwelaar de bal de diepte in. Het slotoffensief lijkt al begonnen van Nak Breda. En daar moet Ajax zich toch achter de oren krabben. Hoor, dat het Nak zo ver laat komen. Dat het zelfs dichtbij de gelijkmaker is als Santi Kolk de bal heeft. Moet hem binnendoorspelen, Doet dat. Probeert. Eh, daarmee Jens Janssen te bereiken lukt net niet. Omdat eh, ver, be, Boerichter goed neergelopen was. Maar weer laat Ajax de bal eh, laat zich aftroeven. In dit geval Soleimani. Eh, Botteguin was de winnaar en die heeft ook balbezit. Die eh, gaat de bal even terugspelen op de, Ten Rouwelaar. Ten Rouwelaar met de lange trap naar voren. 82 minuten bijna gespeeld. 1-0 Ajax. Ajax eh, wankelt een beetje achterin. Heeft het eh, moeilijk in deze fase. In de slotfase. Als Eno de bal heeft onderschept en aan de voet... De middenlijn de bal heeft aan de linkerkant van het veld en naar Boerrichter speelt. Boerrichter wordt erop gejaagd door Jansen. Speelt de bal moeizaam terug op Anita. Anita helemaal terug naar Vermeer. Uitkijker geblazen Vermeer die natuurlijk de wedstrijd van Utrecht vast nog wel af en toe in, de, in het hoofd heeft. Maar nu de bal goed naar voren trapt, op het, wel op het hoofd van Gorter. En dan kan er weer overgenomen worden. Wilde ik zeggen door Nauk Breda, maar het is Lodero die ertussen zit. Maar wel heel makkelijk de bal verspeelt aan wie uh, was dat? Uh, Schilder. Schilder, dan gaat de bal naar voren. Santi Kolk naar de linkerkant, naar uh, Jozefzoon. Jozefzoon uh, gaat uh, het gevecht weer aan met Van der Wiel. Jozefzoon met Van der Wiel gaat er niet langs omdat er een uh, rugdekking is van Lodero. Kan Ajax er weer uitkomen? 3 tegen 3. Maar inhouden door Eriksen speelt de bal dan wel goed naar Eno. Eno moet uh, Paasje geven, doet hij nog niet. Eno heeft nog altijd de uh, bal bezit. Paas de bal nu wel naar buiten naar Boerrichter. Boerrichter aan uh, de linkerkant uh, probeert er langs te gaan. Komt nu het strafschopgebied binnen. Boer de bal binnen door. Overstapje, goed overstapje. Serrero schiet de bal tegen uh, zijn tegenstander Bottegina. Maar het balbezit blijft voor Ajax via Lodero aan de rechterkant. Lodero met uh, Bottegina tegenover zich. Speelt de bal in bij Eriksen. Eriksen weer uit het strafschopgebied terug naar Lodero. Lodero, Eriksen, Eriksen, Lodero. Lodero die inviel voor Boelekin En het goed doet. Speelt de bal voor het doel. Boer richt doelpunt. Daar is hij dan eindelijk. De beslissing, want Boerichter komt erin. Ik zei het al, men wilde zo graag. Het is trouwens leuk om te zien dat iedereen nu kijkt richting de Champions Lounge Ajax, waar Cruijff zit. Hij zal ook blij zijn dat Boerichter als invaller met zijn derde... Balcontact. De bal achter keeper Ten Rouwelaar in de korte hoek schiet. Mag eigenlijk niet. Die hoek moet afgedekt worden. Maar Boerichter, Derek Boerichter, zorgt ervoor als invaller dat Ajax binnen is in deze wedstrijd. Het zag er even moeizaam uit in deze fase, hieraan voorafgaand. Maar het goede werk van Derek Boerichter zorgt ervoor dat Ajax met 2-0 leidt tegen Nak Breda. Eerder verspeelde Twente twee punten door uit bij Herakles met 1-1 gelijk te spelen. We hoorden al de maker van de goal van Herakles. Die van FC Twente heet Peter Wisschoff. Peter, voelde dit als een linkse direct in de laatste minuut? Ja, dat voelde zeker als een linkse direct en, uh, en het voelde ook als een nederlaag. Ze kunnen nog wel een paar uh, meer dingen opnoemen. Ja, dit, dit is uh, heel zuur als je over de hele wedstrijd beter bent, de beste kansen hebt gehad... en dan in de laatste blessure-tijd een goal tegenkrijgt... Ja, dan word je er wel gek van, ja. Ja, je zou wel heel vaak hebben teruggedacht inmiddels al aan het uh, laatste doelpunt. Misschien zat hij wel, omdat hij niet helemaal goed raakte. Ja, dat weet ik wel zeker. Anders had ik die bal geblokt. En uh, omdat hij hem net, net een beetje schamp of half raakte, gaat hij door mijn benen heen. En Niklui verwachtte hem ook niet. En ik zag Douglas nog in de buurt die niks meer kon doen. Ja, uh, heel zuur. Nou, het ging daarvoor natuurlijk al, al iets verkeerd. We hadden de bal in, helemaal in de hoek eigenlijk bij, uh, op de helft van, van Heracles. En... Uh, ja, die gooien we niet de hoek en de bal houden we niet de hoek, waardoor hun uh, eruit kunnen komen. En, ja, daarna gaat het natuurlijk nog veel meer mis, maar het zijn wel kleine dingetjes waarin we beter moeten worden. Want dit seizoen hebben we al uh, te vaak onnodig punten verloren. Terwijl je toch op weg was om matchwinner te worden in dit uh, duel en zelfs ook een 2-0 had moeten maken. Ja, ik had zeker die 2-0 moeten maken. Dat is, was een belangrijk moment geweest weer. En zo hebben we twee, drie, vier kansen gehad om de 2-0 te maken. Dat hebben we nagelaten. En uh, ja, Dat is heel zuur dat je dan uiteindelijk ook nog gelijk speelt. Hoe uh, zie je nou deze schade? Want dit is wel een lastige uitwedstrijd, normaal gesproken. Ja, maar ja, je kijkt naar de wedstrijd op zich, uh, dan, dan moet je hem gewoon winnen. en De schade is, is denk ik wel heel groot eigenlijk. Als, als AZ morgen, uh, of ze winnen, gelijkspelen of verliezen, dat, dat maakt niet uit. Want uh, of je als ingelopen of ze lopen uit. Dus ja, de schade is best wel groot, omdat het gat uh, ja, toch best op acht punten kan worden. En ja, dat is een vrij groot gat om, uh, om nog in te halen. Peter Wischof, de maker van de goal van FC Twente... Dat met 1-1 gelijk speelde tegen Herakles. Hoeveel is bij Ajax Nak nu, Andy? Ja, 2-1 geworden zojuist bij het interview van Peter Wischof. En wat een blunder weer van Vermeer. Ik zei: het zit misschien nog in het hoofd. Dat moet niet, die wedstrijd tegen FC Utrecht. Maar een schotje eigenlijk niet eens zo hard eh, recht op hem af. Naar richting Vermeer het schot van Santi Kolk gaat onder Vermeer door en zorgt ervoor dat het 2-1 staat. En dus de spanning terug is met eh, Nak even in balbezit. Maar Eno zit er tussen, speelt de bal op Soleimani, krijgt hem terug Eno. Moet de bal de diepte ingaan, lukt niet. En dan kan eh, nou Breda met nog 4 minuten plus extra tijd kan gaan counteren. 2-1 de stand, eh, Boerrichter 2-0, 2-1, Santi Kolk, Blunder Vermeer. Balbezit Jozefzoon speelt hem naar Luiks. Luiks bal breed, maar niet goed. Want daar zit Eno tussen, geeft hem meteen mee aan Soleimani. Soleimani en die kijkt naar Lodero. Die zoekt uh, positie. En krijgt de bal ook uh, Lodero. Lodero randstafs op gebied naar Boerichter. Boerichter met rechts. Hij uh, denkt, nee, ja, dat is uh, wel een heel slecht B voor mij. Dus geeft hij met links naar Eriksen. Terwijl die kon schieten eventueel met rechts. Maar dat was goed gezien uh, door Jansen. Dan uh, het schot van Eriksen wordt uh, gekraakt. Kan overgenomen worden door Ajax. Want uh, Bayram zit er niet uh, op tijd bij. En dan is het vertongen. Vertongen naar Soleimani. Soleimani nu kijkend en zoekend. Wat staat er voorin? Boerichter moet naar de linkerkant uitwijken. Dan kan Soleimani het uh, gat induiken. Uh, Probeert een 1-2 met Serrero. Lukt niet. Overname Nakbreda nou, via Robert Schilder. Schilder terug. Op Ter Kijk naar de klok. Nog drie minuten. Plus extra tijd. Gaat de bal naar voren richting Santi Kolk met Jan Vertongen. Vertongen de winnaar met het hoofd. Bal naar Boerichter naar buiten. Boerichter mooie techniek, heeft de bal even stilgelegd. En via Anita gaat de bal dan naar Lodero. En daar liggen er wat mogelijkheden voor Ajax. Lodero, de bal had naar Anita gemoeten. Die ging de diepte in. Nu kan het nog steeds, maar hij doet het niet. Lodero speelt de bal dan binnendoor naar Eno. Eno naar wereld in de middencirkel. wereld naar de rechterkant. Naar Sulemani, Sulemani, Eriksen, Eriksen. Driehoekje naar Alderwereld. Maar zijn paas is slecht. Wordt opgevangen door Jozefsoon. Jozefsoon moet niet gaan pingelen. Doet het heel gevaarlijk via Luiks. Maar Luiks behoudt het overzicht. En speelt de bal terug naar keeper Ten Terrouwelaar ten dan naar Buis. Ja, nu moet er naar voren gespeeld worden. Dat gebeurt ook. De diepte wordt gezocht bij Leurling. Maar die bal gaat te hard de diepte in. En wat onzeker komt hij toch weer uit zijn doel hoor. Ik ken het vermeer. Eerst een stapje naar achteren. Dan weer een stap naar voren. Heeft de bal dan wel onder controle. En geeft hem mee aan Aldewereld. Alderwereld van de wiel. Aan de rechterkant wordt opgezet. Opgejaagd door Jozefzoon en dat betekent dat Van de Wiel snel moet spelen. Bal kwijt, opgevangen door Kees Luijks die nu een linie naar voren speelt. Eén op één speelt Nac Breda achterin en dat moet ook. Als je John Carlsen nu aangeeft, jongens allemaal naar voren. Ook Kees Luijks nu naar voren gaat de bal naar Bayram. In de slotfase, nog anderhalve minuut plus extra tijd. Bayram speelt de bal naar Schilder. Schilder, goed het lichaam erin gezet. En nu is het gevaarlijk voor Ajax. Als Schilder de bal heeft, Schilder gaat uithalen, schiet erin. Hij zit er gewoon in. Schilder schiet de achter, Vermeer de gelijkmaker binnen. Ajax leek op roze bij 2-0. Boerrichter leek de beslissing te maken. En dan is het Schilder. Die mag komen. Die mag komen. Die mag heel ver komen. Legt hem eens lekker klaar voor zijn linker. En ramt hem achter Vermeer. Die de bal moet onderweg zijn aangeraakt. Want anders denk ik dat hij er nooit had ingekund. Maar ik ga het in de herhaling kijken. Ram zet zich goed door. Makkelijk opgenomen door Eriksen. En dan Schilder die de bal schiet. Wordt de bal aangeraakt. Nee, hij gaat over de ver voor zijn doelstaande Vermeer heen. En zit er gewoon. In het staat 2-2. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. En gaat Ajax dan op deze... Knullige, bijna zielige manier. Een twee-punten uit handen geven. Als Vertongen naar voren gaat. Maar daar is Ten Rouwelaar. Die net voordat Vertongen gevaarlijk kan worden. de bal van de schoen kan halen. Ajax mag zich dit aanrekenen. Ik zie de bank met Bergkamp. Met Spijkerman. En met hoofdcoach Frank de Boer. Verslagen achterover zittend in de stoeltjes. Als Nak Breda weer in de aanval gaat. En net op het moment dat John Carlsen zegt: jongens, allemaal naar voren. krijgt Nak alle mogelijkheid en kans om naar voren te gaan van Ajax en kan dus de gelijkmaker binnen schieten. Nu is de bal over de achterlijn gegaan. Heeft Vermeer de bal in het spel gebracht? Krijgen we... Ik heb hem niet zo snel gezien. Ik denk drie minuten erbij. Jawel, drie minuten extra tijd. Die zijn ingegaan. Met balbezit van Aldo weer. opgejaagd door Jozefzoon. Krijgt hij de bal bij Van der Wiel aan de rechterkant. Gaat Ajax toch nog drie punten pakken? Of wordt het verschil nog groter met de koplopers, met PSV en met bijvoorbeeld AZ? Men had twee punten kunnen inlopen op FC Twente. Maar volgens nog lukt dat niet als Soleimani de bal heeft. die halverwege de helft van Nakbreda. Breda. Nog altijd aan de linkerkant loopt Boerrichter. Maar hij speelt hem wat scherper naar Serrero. Guerrero in strafschopgebied goed verdedigd, uitstekend verdedigd door, uh, wie was dat? Santi Kollek, de maker van de 2-1. En dan zal Ajax toch weer een beetje met de vinger wijzen richting Vermeer. Want Vermeer ging toch in de fout bij de 2-1, waardoor Nak in de wedstrijd kwam. Nu is het Boerrichter die de bal heeft. We zitten in de slotfase, Boerrichter aan de linkerkant. Gaat de voorzet geven, brengt hem voor, maar Jellet en Rauwelaar vangt de bal... En dan kan uh, Nakbreda nog een keer in de aanval gaan. We zitten uh, anderhalve minuut in de extra tijd. Buitenspel van Jozefzoon wordt teruggevlacht door de grensrechter. 2-2 Twee, de stand voor alle duidelijkheid. 36 e minuut, Soleimani 1-0. 84ste minuut, Boerrichter 2-0. 84ste minuut was dat. Een minuut later een fout van Vermeer. 2-1 door Kolk. En een minuut voortijd... Was het Robert Schilder, notabene ex-Ajax. Uit de jeugd komt die jeugdopleiding hier gevolgd. Die de gelijkmaker binnenschiet voor NAC Breda. Ongelooflijk. 3-0, 6-0, 3-0 waren de uitslagen de afgelopen drie jaar. En nu dus 2-2. Voorzet vanaf de linkerkant van Lodero. Gaat over alles en iedereen heen. En over de zijlijn aan de rechterkant. Paul van Boekel kijkt op de klok. Mag Nak Breda nog een keer gaan gooien? Ja, dat mag Nak. Maar die doen het heel rustig aan. Die zijn natuurlijk tevreden. Een puntje uit in de arena bij Ajax halend. Dat is goed. Dat is prettig. En reken maar dat ze in Alkmaar handen zitten te kijken vanavond. Want... Uh... AZ moet dan morgen wel uit bij, ik dacht, uh, nee niet Excelsior, bij Excelsior. Excelsior toch. Bij Excelsior als er een schot van heel ver uh, langs het uh, doel gaat, moet uh, uh, AZ morgen naar Excelsior. En die zal handenwrijvend zien dat FC Twente punten laat liggen en ook Ajax punten laat liggen. Want de bal gaat naar voren, maar wordt weggekopt door Buijs. Nog wel een overtreding geconstateerd door Van Boekel. Halverwege de helft van... Uh, uh, Nak Breda mag Ajax nog een vrije trap nemen. Eriksen achter de bal. Van Boekel gaat een uh, muurtje neer uh, op afstand zetten. Een tweemansmuur van Bayram en Leurling terwijl de bal... Ik denk op een meter of 38 van het doel van ten Rauwerlaar ligt. Nou, nu gaat Leurling zich maar achterin bemoeien met eventueel te dekken mensen. En Eriksen de vrije trap nemen. Laatste mogelijkheid Ajax. Daar komt de vrije trap in het strafschopgebied. Wordt gekopt. Wordt weggekopt. En dan wordt er gepingeld. Dat lijkt me niet zo slim. Door Santi Kolk. En dan zegt Van Boekel: Mooi geweest. Een fluitconcert in de arena voor de eigen ploeg. Een balende Frank de Boer. Balende spelers van Ajax. Maar gejuicht. Bij de NAC aanhang, meegereisd en gejuichd bij de NAC spelers. Want een bijna onmogelijk lijkende achterstand van 2-0, 5 minuten voor tijd, wordt toch gelijk getrokken door doelpunten van Kolk en van Schilder. Ajax 2, NAC Breda 2, een verlies voor Ajax. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Na de 3-0 nederlaag van Oranje tegen die mannschaft ging de Bundesliga weer verder met de topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund, de landskampioen. Heeft Borussia Dortmund de spanning terug kunnen brengen? Uh, Racht nog niet meer. Ja, dat mag je wel zeggen, want er werd gewonnen in München met 1-0... en dat hadden toch niet veel mensen van tevoren verwacht... hoewel het de laatste weken beter ging lopen. Kagawa, de spelmaker, kwam beter in vorm. Guts is natuurlijk het supertalentspeler van de week... ook in die wedstrijd tegen Nederland, maar toch... Bayern München thuis één keer een competitiewedstrijd verloren... op de allereerste speeldag, ook met 1-0... Er stond hij dus door die goal van Gutsen nu ook aan het einde van de wedstrijd op het bord stond. En het verschil is maar heel klein. Het verschil uh, ja, is nog maar twee punten. En dat is toch uh, ja, wat niet veel mensen hadden verwacht op voorhand in ieder geval. Ja, wat was het voor een wedstrijd? Beetje tegenvallend. Uh, beide ploegen hielden elkaar in evenwicht. Als kijkspel was het niet fantastisch. Uh, het zat goed in elkaar verdedigend bij Dortmund. En Bayern kreeg eigenlijk niet of nauwelijks kansen. De ploeg had wel pech, want er ging bij dat doelpunt van Gutsen een ja, vermeende hensbal aan vooraf. Er werd, de bal werd met de hand geraakt. Scheidsrechter zag het niet en ja, dat leverde het doelpunt op. Dus wat dat betreft was het ook een beetje pech voor Bayern München. Maar aan de andere kant de ploeg, thuis met zoveel grote namen, dwong ook te weinig af tegen Dortmund om echt aanspraak te mogen maken op de drie punten. Ja, Robben speelde, maar die was toch geblesseerd aan zijn schaambeen? Ja, dat is toch wel weer een kwestie. Hè. Die uh, heeft sinds 1 oktober geen wedstrijd meer gespeeld. Toen speelde hij tegen Hoffenheim. Het uh, was ook al geen groot succes, want toen kreeg hij weer last van die schaambeenblessure. Hij zei er van de week nog over in de Bielt onder meer de Zeitung... Uh, ik heb echt heel veel pijn gehad aan deze blessure. Ik heb er echt heel veel last van gehad. De trainer van Bayern München, Joep Heinkes, gaf voor de wedstrijd aan dat hij niets wilde overhaasten. En daarom ging er iedereen er eigenlijk vanuit: Nou, misschien een invalbeurt voor Arjen Robert, Die ook bij het Nederlands Elftal natuurlijk van de week. En nog niet bij was, ...maar het werd een basisplaats voor Arjen Robben. Ja, de 72e minuut, dan wordt hij uh, gewisseld. Uh, maar goed, dat hij speelde is voor Bayern, zeker gezien deze nederlaag, uh, pure winst. En als je kijkt naar het, Nederland naar het Nederlands zelf, dan zou je kunnen zeggen binnenkort... Uh, ...als die weer van de partij is over een tijdje, is dat ook pure winst natuurlijk. Ja, er was nog een bij uh, Borussia Mönchengladbach tegen Weerde Bremen. Nou, uh, 5-0, dat is een makkie hè, voor Gladbach. Uh, ja, je hoort wel eens mensen zeggen dat soort uitslagen komen alleen maar in Nederland voor. Maar je ziet hier ook uh, ploegen die bijna bovenaan staan. Uh, die winnen ook met 5-0 van elkaar. Borussia Mönchengladbach tegen Werder Bremen. Blijft een gek verhaal, want Borussia Mönchengladbach heeft het heel lastig gehad de afgelopen jaren. Nauwelijks aansprekende resultaten geboekt. Zit eigenlijk niet eens zo heel lang nog op het hoogste niveau sinds de promotie. En als je kijkt naar wie er allemaal gehaald zijn aan spelers... er is voor 2,1 miljoen 2,1 miljoen gekocht. Dat zijn spelers uit Denemarken van tweede Bundesliga-clubs. Ja, dus dat het daar zo fantastisch gaat, dat is echt heel verrassend. Het is zo'n 5-0, ja, het past in het seizoen. Het is een titelkandidaat aan het worden, zo langzamerhand. Ja, dan Schalke, dat won net 4-0 van Nuremberg. Maar de trainer Huub Stevens was niet blij met het spel van zijn team. Wel met het afmaken van de kansen. Ik geloof in het kansenspeel hebben we weer 6 denk ik, chance gehad dan mag men vier toren. Dan denk ik, daar moet men tevreden zijn. Maar over de spelerissen kan ik niet tevreden zijn. Ja, goed, hè, van die Huntelaar met masker. Ja, de Hunter, hoewel die dat weer niet op zijn masker schijnt te willen hebben. Hè? Dat heeft hij er bij het Nederlands zelfde van de week afgehaald. Nou, hij was wel gebrand hoor, Huntelaar. Hij maakte er dus twee. Eh... Je proefde van de week dat hij heel graag wilde spelen tegen Duitsland. Het land waar hij dit seizoen natuurlijk heel goed bezig is. Waar hij voetbal bij Schalke 04. Maar hij kon eigenlijk weinig brengen in die wedstrijd. En hij maakte vandaag weer twee. Een geweldige ram van een meter of 16. Het tweede doelpunt. De eerste was een wat lastiger nog. Een intikker. Maar het gaat daar uitstekend met hem. Hij staat één doelpunt achter Mario Gomez. Spits van Bayern München. Die niet scoorde. Dus ja, Huntelaar liep in. Het gaat fantastisch. Het loopt goed. En uh, ja, de hand van Stevens zou je kunnen zeggen. Die werkt om de een of andere reden natuurlijk wel daar. Ja, en Schalke blijft redelijk in de buurt van de koplopers. Uh, zijn er zelfs titelkansen voor Schalke? Nou ja, wie zal het zeggen. Het verschil is drie punten. Uh, en, en Huub Stevens, ik zeg al zijn manier van werken. Uh, was in Nederland bij PSV misschien niet zo'n succes op een gegeven moment meer, maar uh, kijk je naar hoe het nu loopt, prima. Hij was kritisch over het spel van zijn ploeg. Nou ja, niet te spreken over uh, Nuremberg, maar, want die ploeg verdedigde dramatisch. Eigenlijk bij elk doelpunt creëerde helemaal niets, dus de tegenstand was ook zwak. En natuurlijk is het dan slim om als trainer te zeggen, uh, het was bij ons ook niet groots, maar als je zo'n wedstrijd thuis met 4-0 wint, ja dan heb je toch echt vier dingen goed gedaan op zijn minst. En er staat een mooie ploeg met Huntelaar, van nog niet fit, maar toch. Raúl uh, speelt daar, scoort. Draxler is een supertalent, uh, 18 jaar. Uh, dus hij heeft een perfect team voor handen. En als dat verschil niet te groot wordt, ja, dan zou je kunnen zeggen, misschien liggen er wel mogelijkheden. Het enige verschil is met bijvoorbeeld Bayern München, daar kan in de winterstop gekocht worden. Daar is altijd geld. Mocht het tegenvallen, mochten de resultaten tegenvallen, dan zal er een aankoop worden gedaan, of twee. En bij Schalke is toch bekend dat het allemaal wat minder aan het worden is en dat het wat financieel niet zo makkelijk gaat. Dus ja, deze ploeg zal het in principe moeten doen, waarbij ook de aantekening bijvoorbeeld, dat Farfan ook alweer wordt gevolgd... door Bayern München bijvoorbeeld. Het is maar de vraag wat Stevens voor elftal heeft. Ja, en dan het vreemde en het trieste verhaal in, in Duitsland. Köln tegen Mainz werd afgelast... omdat de scheidsrechter in zijn hotel werd gevonden na een zelfmoordpoging. Uh, hoe, hoe zijn ze erachter gekomen? Nou ja, dat was natuurlijk niet zo'n lekker verhaal. Babak Rafati, een Duitse scheidsrechter... een, een, een internationale arbiter uh, van Iraanse afkomst... heeft een wedstrijd of 150 in de Bundesliga en in de Tweede Bundesliga uh, gespeeld. Komt niet opdagen voor de wedstrijd bij een overleg met zijn assistenten... zoals je voor zo'n wedstrijd in de Bundesliga even bij elkaar gaat zitten natuurlijk. Um, want zo werkt dat. Ze denken dan... Um, uh, waar is hij? Waar blijft hij? Nou ja, dan gaat er uh, gezocht worden en dan blijkt hij in zijn hotelkamer te liggen, in de badkamer met doorgesneden polsen. Dat werd natuurlijk niet meteen in het stadion gemeld, daar werd gezegd, wegens bijzondere omstandigheden, dat stond op de borden, kunnen we uh, vandaag niet spelen, we hopen op uw begrip. Maar ja, dit is het verhaal wat dan uiteindelijk naar buiten komt en daar komen natuurlijk heel veel reacties op uiteindelijk. Ja, wat waren die? Nou ja, er wordt heel veel gereageerd. De voorzitter van de Duitse Voetbalbond, die, die zegt dan... het is helemaal niet duidelijk hoor, of het er een link is met het voetbal op dit moment... of dat dit iets is in de, pri de privésfeer, want dat zou ook heel goed kunnen. Maar goed, die voorzitter van de Duitse Bond, die zegt... ja, de druk is immens om voor 60.000, 70 70.000 toeschouwers een wedstrijd te fluiten. Dat heeft heel veel impact. Een aantal spelers uh, zegt dat ook. Uh, Huub Stevens reageert, die zei... ja. Uh, ik ben verbijsterd, uh, flabbergasted. En de gezondheid van mensen is natuurlijk belangrijker dan uh, dat voetballen met z'n allen bij elkaar. Dus laat hij daar alsjeblieft aan, uh, aan gaan werken. Uh, ja, dat soort reacties natuurlijk allemaal geschokt, geschrokken. Uh, sommige mensen durven de link te maken naar het voetbal. De druk is hoog, uh, het is allemaal niet eenvoudig. Wat natuurlijk helemaal waar is. Maar goed, misschien is daar wel in de privésfeer uh, iets gebeurd. Of zijn er in het verleden wel meer dingen gebeurd. Dat zal de komende periode allemaal uh, wel duidelijk worden. Of die nog gaat uit deze uh, uh, Rafati. Dat is niet bekend. En ja, of hij het nog wil, noem maar op. Dat uh, zal de komende maanden allemaal wel uh, moeten gaan blijken, denk ik. Ja. Daar nog niet mee. Bedankt. Aan kop gaat Bayern München 28 punten. Gevolgd door Borussia Dortmund en Gladbach. Met 26. En Schalke is vierde met 25 punten. Allemaal uit 13 wedstrijden. In Engeland vond koploper Manchester City met 3-1. Achtervolgen Manchester United won de uitwedstrijd tegen Swansea City met 1-0. En het gat tussen de beide Manchester ploegen blijft 5 punten. In het voordeel van City. Arsenal won de uitwedstrijd tegen Noord City met 2-1. Beide goals natuurlijk Robin van Persie. Hij heeft er nu 31 gescoord dit kalenderjaar. En daarmee plaatst hij zich in een rijtje met topspelers. Alleen Alan Shearer, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy en Les Ferdinand lukten het om in één kalenderjaar 30 of meer doelpunten te scoren in de Premier League. Het record 36 van Alan Shearer. Na alle blessures van Van Persie is Arsenal manager Arsene Wenger dan ook blij dat zijn aanvoerder deze reeks heeft kunnen neerzetten. We all know at the club, inside the club, that he's an exceptional player. And what uh, sometimes uh, was in the way of Robin was the fact that he was injured. Since he plays regularly, he just shows how good he is. Van Persi wil het niet hebben over zijn eigen reeks. Hij praat liever over de serie die zijn team neerzet de laatste weken. Very important. It's um yeah, very important to have a good run, uh, which is what we're doing now. Um, but it all comes down to hard work. Uh, everyone is working hard. We beetje a bit lucky here and there, is uh, what you earn when you, uh, when you put your effort in. In Spanje heeft Barcelona van Real Zaragoza gewoon een 4-0 het. Barcelona en Real hebben nu beide 28 punten, maar Real speelt nog op dit moment. Na iets meer dan een half uur is de tussenstand 1-0 in het voordeel van Real. Eerder op de avond won Villarreal met 1-0 van Betis Sevilla. In Serie A won Inter van Cagliari met 2-1. Overigens Real speelde tegen Valencia. Uh, in de Serie A won Inter van Cagliari 2-1. Bijna afgelopen zijn de wedstrijden... Nee, helemaal afgelopen zijn de wedstrijden Fiantina AC Milan 0-0 en Napoli Lazio Roma ook daar 0-0. En in België heeft AA Gent de druk bij koploper Anderlecht neergelegd. Gent won met 4-0 van Kortrijk. Gent en Anderlecht hebben nu beide 29 punten. Alleen heeft Anderlecht nog een wedstrijd te goed tegen Sint-Truiden. Mario Been, de trainer van Racing, Genk zag zijn ploeg winnen. 3-0 van Westerlo. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Heracles FC Twente eindigde in 1-1 na 0-0 ruststand. Wischerof maakte de 0-1 en Duarte in blessuretijd de 1-1. FC Twente was in de tweede helft heer en meester zonder echt grootste speler spelen. En de gelijkmaker van Duarte kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Ja, je ziet, we uh, sporen een uh, goede eerste helft. En uh, ja, tweede helft... Uh, ging het uh, iets moeilijker. Maar ja, we hadden in de kleedkamer daar mogen ze gewoon blijven geloven. En uh, gewoon voor gaan En dan zie je gewoon dat die één uh, een valt. Dan zijn we daar trots op. Maar zijn trainer, Heracles, uh, van Herakles, Peter Bos, vond het punt niet meer dan terecht. Ik vond vandaag Twente niet beter. Ik vond dat wij uh, met Twente en een echte wedstrijd van hebben gemaakt. Aan beide kanten niet veel kansen gecreëerd. Maar dat punt vond ik wel terecht. Ook al valt hij dan heel laat. Twente speelde, verspeelde dus twee kostbare punten. De trainer, Koa Adriaanse.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 ik denk dat er een beetje slalom door ons team heen. Dries Metters heeft dat de fase gehad. Nou, Tim is vandaag belangrijk. Dat, dat, dat hoort een beetje bij dit elftal.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 slotfase maakte Kolk en Schilderen nog goals voor NAC en wel het 2-2. Heerenveen RKC eindigde in 1-1. Uh, bij rust uh, was er alleen een goal van Castillon geweest en stond RKC voor. Sibon maakte gelijk voor Veen. Hij redde dus het punt voor de Vriezen en hij maakte op wonderschone wijze die gelijk maken. Het is een optie die je dan krijgt en ja, de keeper staat meestal wel te ver voor. Dus ja, dan probeer eens wat...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 naast zij op zij, we zien Ruud Brood niet meer zo kwaad, maar nu was ik wel kwaad, want het had fatale gevolgen. Ja, mooie goal dus van Sibon. En met Ruud Brood in de kleedkamer probeerde Sibon het gewoon nog een keer, op dezelfde manier. Het was bijna een dubbel feest geweest, het had wel leuk geweest. ja. Uh, ik had ook verder geen andere oplossing meer gezien en hij lag een beetje onder me, geloof ik. Dus dat was voor mij de enige mogelijkheid. Uh, ja, het is wel jammer dat hij uh, niet binnenvalt, het was helemaal leuk geweest. NEC Roda eindigt in 1-2. Bij rust was er nog niet gescoord. 0-1 het door Malki, 0-2 door Pluim en 1-2 door Platje. Roda neemt de drie punten mee naar Kerkraden en daar is zo'n beetje alles mee gezegd. Ruud Vormer is dan ook kort en krachtig in zijn commentaar. Nou, dat het een drama-wedstrijd was. Er zat heel weinig voetbal in. Alleen maar werken, werken, werken. Maar ja, het, het zei zo, hè? we hebben drie punten hè? en dat is het belangrijkste van vandaag. Ook de trainer van NEC, Alex Pastoor, is kort van stof. Maar het voornaamste probleem zat hem volgens mij in het feit dat we uh, ja, amper speelden om uh, te winnen. We speelden uh, ja, veel meer om niet te verliezen, had ik het idee.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 We gaan even terug naar Ajax-NAC. Dat eindigt dus in 2-2. De goals van NAC vielen allebei in de laatste minuten. Jeroen Gruten praat na met Anthony Leurling van NAC. Het wordt 2-2 dankzij twee goals. Heel laat in de wedstrijd van jullie, Anthony. Een punt? Of zeg je van, nou, dit hadden we nooit mogen hebben? Nee, dit hadden we nooit mogen hebben. Dat moet je eerlijk zijn. Uh, 70 minuten heb je... We hebben één kans gehad van mij. Uh, in die 70 minuten. Dat was een fout van hun. En, uh, ja, Ajax was zeer een meester, denk ik. En, uh, zeker de eerste helft, tweede helft waren ze wat slordiger. Ja, goed, ze moeten het afmaken. En wij hebben in de rust gezegd, er staat maar 1-0. Dus er dus, zijn nog kansen. En, uh, ja, goed, dan valt in de 80e minuut die, uh, die 2-0 binnen. En dan, heb je wel, uh, dan vind ik wel dat we ons een compliment kunnen maken. Dat we wel, uh, ervoor zijn blijven gaan. En, ja, goed, als je dan ook beloond wordt met twee doelpunten. Waardoor één uh, fout, foutje van Vermeer, denk ik. En de tweede fantastisch doelpunt. Ja, dan, dan mag je heel blij zijn met de punt. Anthony Lulling na de 2-2 van zijn ploeg NAC bij Ajax in de Arena. Morgen om half 1 is er Vitesse Feyenoord. En ook nog ADO Den Haag tegen FC Utrecht. Om half 3 speelt FC Groningen tegen VVV. En om half 5 is er ook nog Excelsior tegen AZ. AZ is koploper, blijft de koploper. Want die hebben sowieso meer punten dan de rest. Ook al verliezen ze morgen. De eerste is AZ, 31 uit 12. PSV heeft er nu 28, maar dan uit 13 al. FC Twente... 26 uit 13 is derde. Vitesse heeft er 21 uit 12, is vierde. En onderin NEC, 13 uit 13, dat is het vierde van onderen. Dan de Graafschap, 9 uit 13. VVV, 7 uit 12. En Excelsior sluit met 6 uit 12. Vandaag begon in Amsterdam het op 1 na best bezette judo-toernooi in de historie in ons land. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam was het dag 1 van de Judo Grand Prix. En daar vielen naast prestige ook flink wat punten te verdienen... voor Olympische kwalificatie. Ja, het is een keer wat anders. Internationaal topjudo in Amsterdam. Rotterdam kreeg de financiering niet rond, dus leek de Grand Prix voor Nederland verloren. Maar ja, toen was daar ineens de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Nou ja, het is even winnen, maar ik vind het een prachtige, prachtige hal. Het ziet er mooi uit. Er zitten nog wat kleine organisatorische dingetjes in. Maar heel mooi. Vier matten, Lekker vol, dus perfect. Ja, niet alleen een nieuwe locatie, maar ook een nieuwe regel. En daar zijn vooral de coaches heel blij mee. Ja, heel blij. De internationale judo-federatie heeft besloten om vanaf vandaag de coaches de mond te snoeren tijdens de partijen. Ja, en dus Maarten Arends, bondscoach. Dus je mag alleen nog maar praten tijdens de martij. dus als de wedstrijd stop stil ligt, dan mag je praten in gebarenlagen en de rest moet je tussendoor moet je, je mond houden. Het was flink opletten vandaag hier in Amsterdam, want als gastland mag Nederland namelijk in principe vier in plaats van twee judoka's per gewicht inzetten. Die plekken werden niet allemaal gevuld. Maar het creëerde wel mogelijkheden voor namen die we niet vaak horen op een Grand Prix. In de categorie tot 60 kilo bij de mannen bijvoorbeeld. Mikos Salminen. Hij was echt in de topvorm vandaag. voelde me zo goed. Nou, dat hebben we gezien. Uh, de partij tegen Santaraya. Je gooit hier gewoon even de Europese kampioen uh, naar huis. Ja, vieze wereldkampioen. Dat geeft mij gewoon een goed gevoel dat ik gewoon mezelf de kan laat zien. Van, ja, ik, ik hoor hier wel tussen. En iemand die hier al jaren tussen hoort is Dex Elmond. In de klasse tot 73 kilogram. De vice-wereldkampioen maakte vanaf zijn status zwaar hier in de hoofdstad. Hey Dex, deze is wel heel lekker, hè? Ja, ik bedoel, ik was de hele dag niet in vorm. Een beetje moe steeds en zo. Maar als ik uiteindelijk toch nog een paar seconden voor tijd even het punt maak, dan is het toch wel mooi. Het hele dag ging eraf. Dan zijn we echt wel dingen waar ik voor de, waarvoor ik het vandaag gedaan heb. De verrassing van de dag was Birgit Enten. Bij de allerlichtste dames deed zij voor het eerst sinds lange tijd weer eens van zich spreken. Ze schopt het voor het eerst in haar carrière tot de finale op de Grand Prix. Maar die gaat dan helaas verloren tegen de Belgische van Snik. Maar het verhaal van de dag was toch echt de klasse tot 63 kilogram bij de vrouwen. In die klasse is het namelijk ontzettend spannend als het gaat om wie er volgend jaar voor Nederland mag uitkomen in Londen op de Olympische Spelen. Routenier Elisabeth Willeboortse of de enorm in vorm verkerende Annika van Emden. Beide dames schopten het vandaag tot in de finale en kwamen elkaar daar dus in tegen. En voor de tweede keer dit jaar wint Van Emden van Willeboortse. Ja, dat zegt toch genoeg zou je zeggen. Ja, echt, hè? Ja, we hebben het weer heel moeilijk gemaakt, ja. Ja, goed, jullie zijn aan elkaar gevraagd. Dat is nu weer bewezen. Ja. Maar het is ook weer bewezen dat jij in een onderling duel weer de betere bent. Ja, zegt dat ook niet iets? Ja, de, de bosco zegt van niet. En natuurlijk is het nooit leuk, de één wint en de andere verliest. Maar het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Dus, uh, dus nee, ja. Maar voor mij is het natuurlijk een hartstikke goede opsteker. Nou, en de champagne? Ja, een klein beetje. Gefeliciteerd. Dank je wel. U hoort een bijdrage van Matthijs Westraten. Er waren er twee verrassingen vanavond. De ene was Herakles tegen Twente in de slotfase 1-1. En de andere was Ajax-Nak. Uh, het was 2-0 vlak voor tijd en toen werd het in de slotfase 2-2. Jeroen Gruten praat na met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Frank, net een zucht die kwam ongeveer vanuit je tenen. Het zegt alles over vanavond? Ja, ik denk als je ziet hoe we gevoetbald hebben vandaag. Tenminste, het zal het zijn. 86 minuten lang. Waarvan eigenlijk 75 minuten heel goed was. Eigenlijk de tegenstander geen kans hebben gegeven. En misschien eentje in de tweede helft. Die leuling kreeg... door een persoonlijke fout van Vernon. Die de bal liet schieten. Doorglippen. Maar wat er continu druk in de tweede helft resulteerde dat ook in hele grote kansen. Ja, je had het al in de 60 e minuut. Dat je al 2-3-0 voor moeten staan. Dan is het geloven ook weg bij bij NSC, Maar ook misschien wel na die 2-0 was het geloof. Maar het was alles of niks bij NSC. En ja, dan krijg je dit. Het is, ja, het is echt ongelooflijk. Fouten van Vermeer? Ja, ik moet het nog terugzien. Maar het zag er niet lekker uit vanaf de bank. Nou, die eerste zeker. Dat is gewoon een blunder. De bal gaat onder hem door. De tweede staat hij ook niet helemaal lekker opgesteld volgens mij. Nou ja, dat zeg ik. Als ik het van de bank zie, de eerste gaat onder hem door. En de tweede gaat door het midden volgens mij. Dus ik moet dat nog terugzien goed.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 Zo mooi, zo mooi. Jurk was dat met tram 7. Het van deze NOS langs de lijn. Max van Wezel zit klaar. Hij presenteert zo met het oog op morgen. En de volgende langs de lijn is morgenmiddag om 2 uur met Van en Tom. Nog een prettige avond.